Het NOS-journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Het Kwakkoe-festival krijgt steun van de Surinaamse president Boutersen. In Waalren begint de sloop van het gemeentehuis. En bondscoach van Gaal blikt vooruit op Nederland-België. Het is warm, 26 graden in het noorden, 30 graden in het zuidoosten. Het is nog zonnig, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En dan trekken vanavond onweersbuien het land in. Daarbij zijn windstoten en hagel mogelijk. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig, morgen nog met 24 graden. En daarna loopt de temperatuur nog verder op tot 30 graden in het weekend.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 Oost-Timor is klaar voor de terugtrekking van de VN-vredesmacht uit het land. Dat heeft de VN-chef Ban Ki-moon gezegd... tijdens een bezoek aan Oost-Timor. Correspondent Michel Maas. Michel, um, waarom zegt Ban Ki-moon dat? Nou, ze hebben er eigenlijk al een tijdje naartoe geleefd. En ze vinden ook al dat het een beetje tijd wordt dat Oost-Timor op eigen benen kan staan. Want ze zijn nu tien jaar onafhankelijk. Maar het is ook wel zo dat ze de afgelopen twee verkiezingen... die dit jaar zijn gehouden, de presidentsverkiezingen... ...en de parlementsverkiezingen redelijk ongeschoven door zijn gekomen. Dat betekent dat er eigenlijk geen geweld van betekenis is geweest. En dat is in het verleden al anders geweest toen uh, de vorige verkiezingen die liepen helemaal uit de hand. En dat was ook uh, de reden waarom de VN nog altijd uh, is gebleven met een paar honderd van die VN-militairen. Ja. En, en, en is het ook reëel als de VN die militairen terugtrekt? Uh, is Oost-Timo dan in staat om het land zelf stabiel te houden? Nou, het, het zou inderdaad moeten kunnen na tien jaar. Ze hebben kunnen oefenen. Ze hebben uh, nu een, een legertje dat een stuk beter getraind is uh, dan vijf jaar geleden. Ook de politie is beter opgeleid. Je zou kunnen zeggen: het moet kunnen, maar het blijft een landje waar uh, heel weinig nodig is om, uh, om, om ruzie, om onrust uh, voor elkaar te krijgen. Dus uh, ja, ze moeten het wel in de gaten houden. Ze moeten er bovenop blijven zitten. Hoe, hoe is de, de, de stemming ten aanzien van die, van die vredes? Mag zien ze ze liever vertrekken dan, uh, dan komen? Nou, ze hebben eigenlijk wel altijd wel... Uh, uh, die vredesmacht gerespecteerd. Ze vonden het allemaal toch wel prettig dat ze er waren. Want ze hebben zoveel ellende meegemaakt toen die vredesmacht er niet was. Voordat die kwam in 1999, het enorme bloedbad dat er is geweest. En in 2005, toen, ze al, uh, toen ging de VN voor het eerst weg, toen dachten ze dat uh, Oost-Timo klaar was. En meteen daarna ging het alweer mis. Ook toen zijn er een heleboel doden gevallen. En de mensen die... Uh, ja, ze zijn blij dat de VN daarna teruggekomen is en de boel rustig heeft weten te houden. Want uh, ja, iedereen weet maar al te goed hoe erg het uit de hand kan lopen daar. Mm, ja. 13 jaar ja. hebben ze er dan gezeten, uh, die VN-vredesmacht. Per, per wanneer zijn ze weg? Dat zou het eind van dit jaar moeten zijn. Dus uh, ze hebben een paar maanden, een soort afbouwperiode. En uh, uh, waarschijnlijk de laatste maanden van het jaar zullen de laatste troepen vertrekken. Michel Maas, dankjewel.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 Vanaf vandaag is het Kieskompas online. Het is een van de hulpmiddelen voor kiezers om te bepalen... op welke partij ze zullen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Anders dan veel andere stemhulper heeft het Kieskompas geen concreet advies. De invuller krijgt een inschatting waar hij politiek staat. Het Kieskompas en de afgelopen maanden gelanceerde stemwijzer... werden bij andere verkiezingen het vaakst geraadpleegd. Dit is het NOS journaal. het -Megens. 5 over 5.12. Rond deze tijd wordt begonnen met de sloop van het gemeentehuis in Waalre maand geleden reden er twee personenauto's op het gebouw in... en vervolgens brak daar een grote brand uit. Verslaggever Mark Hamer is in Waalderen. Uh, Mark, zijn ze al begonnen met de sloop? Nee, men is uh, nog niet begonnen. Dat kan wel elk moment zo gaan gebeuren. Ja, en we hebben het over sloopwerkzaamheden. Verwacht nou niet een hele hoge kraan met zo'n sloopkogel eraan... Nee, hoor, er staat hier een wat uit de kluiten gewassen dragline met een grote grijparm eraan. Het meeste van het uh, afgebrande gedeelte van het oude stadhuis is gestut inmiddels. Ik zie metalen balken en ik zie houten balken. Maar een aantal delen die kan men niet goed stutten. En daar gaat men vandaag mee aan de slag. Die gaat men weghalen, een aantal gevelstukken. De bedoeling daarvan is dat men veilig naar binnen kan het gemeentehuis in om nog wat overgebleven spullen die daar binnen staan... kijken wat er van over is, die naar buiten te halen. Ja, en of men het uiteindelijk helemaal gaat slopen of dat men het gaat herbouwen... daarover moet nog een raadsbesluit worden genomen. We hoorden vanochtend de burgemeester al op de radio vertellen... dat hij eigenlijk hoopt dat het oude gedeelte helemaal hersteld gaat worden. Er staan hier wat mensen toe te kijken. Dag meneer, u komt uit Waalre. Nou. Ja. Wat vindt u nou? Moeten ze het nou helemaal slopen of moeten ze het weer helemaal mooi... ...in oude staat terugbrengen? Ik dacht dat het, het oude gedeelte wil bewaren, hè? Nou, Er moet nog een raadsbesluit over vallen, ja. hè? Ik zou wel... Dat is het oude gedeelte behouden, ja. Het is een mooi gemeentehuis. Ja, zeker. Jammer, maar inderdaad. Ja. Ja. Wat, wat doet het u als u hier zo staat en u ziet... Uh, ja, ik ja, vind het is jammer. Ja. Wel goed dat ze inderdaad met alle voorzichtigheid... Oh ja, nu te ja. werk gaan straks. Ja. Ze hebben er al nou helemaal gestut, die uh, muren daar allemaal, hè? Ja, het meeste is gestut. Ja. ja. Een aantal delen zitten los en die moeten, moeten ze weghalen. Die kan het wel weghalen, ja. ja. Niet met een sloobal, maar met zo'n uh, ja, grijpkraan. Ja, ja, ja. Dat breng je gewoon af, hè. Dat is nog op je beeld, denk ik. Ja. <laughs> gaat u kijken zometeen? Ja, nou, ik blijf even kijken, Wel ja. nou, even spannend om te zien of ja, het allemaal goed ik. gaat. Ze mogen bij mij wel beginnen. Ja. <laughs> nou, vind ik eigenlijk ook wel. Ja. Van mij mogen ze wel beginnen met slopen. Nou ja, slopen, het voorzichtig weghalen...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 Het schip, een zeker tien mensen aan boord, is omsingeld door de Japanse marine. China heeft Japan gewaarschuwd dat het geen actie moet ondernemen. Die eilandengroep Senkaku in het Japans en Diaoyu in het Chinees werd in 1895 geannexeerd door Japan. Maar China en Taiwan claimen de eilanden voor zichzelf. De drie landen ruzen al tientallen jaren over die eilanden. Foto zoekt familie. En dan hebben we het over foto's uit het voormalig Nederlands-Indië. Kort na de Tweede Wereldoorlog verlieten duizenden Indische Nederlanders Indonesië. Fotoboeken bleven achter. En die werden later afgeleverd bij het Tropenmuseum. Veel zijn terug bij de rechtmatige eigenaren, maar nog niet allemaal. Pim Westerkamp is conservator Zuidoost-Azië bij het Tropenmuseum. Meneer Westerkamp, waarom bent u na zoveel tijd nog op zoek... naar de eigenaren of de nabestaanden van de eigenaren... om die fotoboeken terug te geven? Omdat we tot nu toe de pogingen die we hebben gedaan uh, op niets uitliepen. En we hebben nu allerlei nieuwe mogelijkheden... zoals social media en uh, internet. En we willen een app ontwikkelen. En daar hebben we dan wel geld voor nodig. En dat is de actie die we vandaag starten. Om via die social media en het internet... Uh, die foto's op een bredere manier te verspreiden... zodat er meer mensen die foto's kunnen zien... en wellicht ook zichzelf of hun familieleden herkennen. Om hoeveel uh, fotoboeken gaat het? Het gaat nog om 335 fotoboeken die in ons bezit zijn. En dat gaat zo ongeveer om 80.000 foto's. Het waren er veel meer, hè, aanvankelijk? Het waren aanvankelijk veel meer. En in de jaren, eind jaren 40 en in begin jaren 50. zijn er uh, kijkdagen geweest. En daarbij zijn er uh, 600 albums uh, teruggegeven aan mensen van wie die albums waren. Hm. Dus het waren ongeveer 1000 albums aanvankelijk. Ja, u, u zegt de tijd dringt, hè? Want uh, ja, het, is, uh, het is een enorme tijd geleden. Um, ja. Er moet nu uh, actie worden ondernomen om, om die laatste eigenaren nog op te kunnen sporen. Ja, en we hopen dus dat we met behulp van die apps en de social media de jongere generatie met name kunnen mobiliseren om aan de oudere generatie die apps en die uh, internetfoto's te laten zien. En met behulp van die oudere generaties wellicht uh, een sleutel kunnen geven van wie die albums ooit geweest zijn. Ja. Hoeveel geld heeft u ervoor nodig om dat elektronisch allemaal uh, toegankelijk te maken? We hebben 10.000 uh, euro nodig. En, is... en dat, uh, ja. ja is, er, is er al geld binnen? Er is inderdaad. Uh, we zijn sinds gisteren middag vijf uur zijn we online. Het uh, uh, slash fotozoektfamidie. En uh, er is al 335 euro binnen. Acht, kijk, we hebben dat ook, ook nog. Graag zeggen dat we het niet alleen doen als Tropenmuseum. We doen het ook met de afdeling Information Library services van het KIT. Eh, die ook heel veel onderzoek doen eh, en gestoken hebben al in het voorbereiden van dit project. Dat is gehoord. Meneer Westerkamp, conservator Zuidoost-Azië bij het Tropenmuseum. Ik dank u wel voor de uitleg. Ja, en u ook heel veel dank. Om half één begint in Den Haag bij het Indië Monument de jaarlijkse Indië herdenking. Onder andere zijn rest Frederik Spicht houdt een voordracht. Meer daarover later op Radio 1.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 Nederlands Elftal speelt vanavond een vriendschappelijk duel tegen de Zuiderburen. Het zal het eerste optreden worden van Louis van Gaal in zijn tweede periode als bondscoach. De wedstrijd tegen België speelt Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Van Gaal verkiest de spits van Schalke boven Robin van Persie, die onder Bert van Marwijk vaste keus was. Na een goed gesprek over alles gemutselingen op het EK heeft Van Gaal dus niet voor Van Persie gekozen. Ja, ik vond het een geweldig gesprek. Ik heb zelden zo'n gesprek meegemaakt.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 Nu verkeersinformatie met de ANWB, Kees Kwaks. Kees. Torold, files op de A20 richting Hoek van Holland bij Spaanse Polder... staat twee kilometer vanaf knooppunt de Brechseplein. De A50, Arnhem richting Oost, de werkzaamheden bij knooppunt Ewijk e 3 kilometer. Een ongeluk op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen. Dat zorgt voor de 2 kilometer bij de afrit Kruiningen en drukte naar de stranden. De N256 staat vol vanuit Goes naar Zierikzee voor de Zandkreek, dan 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Bouterse steunt het Kwakhoefestival festival in Amsterdam met 50.000 euro. Oost-Timor is klaar voor de terugtrekking van de VN-Vredesmacht uit het land, zegt Ban Ki-moon. En in Waaleren begint de sloop van het gemeentehuis. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij lunch. De wereld draait door, internet interpreteerder Alexander Klupping heeft de Telefoongids.nl boos gemaakt. Sterf, sterf daar verwees daar ze naar als je wilt afmelden voor de gids. En dan kunnen de dames en heren van de digitale oude getrouwde Vraagbaak niet omlachen. In het mediaforum bespreken we de plannen van Omroep Max om vanaf 1 januari met een eigen Omroepgids te komen. Opvallend, niet alle zenders worden volgens Jan Slachter in de televisiegids opgenomen. Bijvoorbeeld zul je bij ons zie je niet de programmering zien van Radio 538 of TV Uno of de Franse televisie. Het is geen hond die ernaar kijkt. Het kost allemaal papier. Dat is straks de hoogste score deze week in de Nationale Nieuwsquiz is 64. Amanda Lieverink uit Voorschoten gaat zo meteen proberen daar overheen te komen. Wilt u zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationanniewskiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch ondanks dat het nog niet bepaald gouden tijden zijn voor de omroepbladen... springt omroepdirecteur Max Jan Slachter in het diepe... door juist nu met een eigen nieuwe omroepgids te komen. De hoofddirecteur en uitgever van het nieuwe blad heet Peter Contant. Peter Contant, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Goedemiddag. Jij was hoofddirecteur van het Veronica-blad, als ik het goed heb. Ja, ik was directeur en hoofddirecteur bij Veronica, dat is Wat voor blad gaat de nieuwe omroepgids van Max worden? Dat wordt een heel origineel blad. Dat zal daadwerkelijk iets toevoegen aan het bestaande assortiment bladen die we nu kennen. We hebben voor... Max, Max zo... wordt origineel, dat wordt uh, helemaal op de doelgroep geënt... en dan ligt er een blad waarvan men zegt... hé, hey, wat is dat leuk, dat dat kan, op deze manier. Ik praat zo met je verder. We hebben Barend Momma even gebeld. Dat is de directeur van uitgeverij Bindik. Dat is de uitgever van zes programmabladen van onder meer de AVRO, de KRO en de NCV. We hebben hem gevraagd wat de grootste valkuil is voor een nieuw omroepblad. De grootste valkuil is dat het niet onderscheidend uh, genoeg is. Uh, ik denk dat het echt wel onderscheidend moet zijn in een, in een markt waar op dit moment 13 programma bladen actief zijn... die zich eigenlijk richten bijna allemaal op de 50-plusser. Elke omroep heeft ongeveer een gemiddelde leeftijd van uh, boven de 60. En dat is de markt waar hij zich ook op richt. Ik kan niet beoordelen of kan zeggen, ik vind het wel fijn. En leuk dat er weer een blad bij komt, want dat geeft alleen aan dat onze markt voor bladen nog steeds uh, bloeiend is. Dat was dus de uitgever van uh, de NCV, AVO en KRO-gidsen. Um, Peter Contant, gaat het lukken, dat onderscheidende gehalte? Ja, dat denk ik wel. Kijk, we hebben er lang over gepraat. We doen dit natuurlijk niet met de gedachte van om een blad op de markt te brengen... en dat we vervolgens weer uh, uh, af te voeren. Dit, hier is lang over gesproken. We praten hier al geloof ik negen uh, of tien maanden over... En uh, we hebben een hele uitgelezen formule daarvoor gevonden... waarbij ook eigenlijk de kwalificatie uh, omroepblad uh, ook met deels opgaat. Het wordt een combinatie van een general interest blad en een omroepblad. En die combinatie bestaat niet, dat is werkelijk uniek. En daar zijn we ook aan toe, want de fase van de omroepbladen wanneer ze nu verkeren, geeft ook aan dat we eigenlijk uh, vastgelopen zijn. Er moet wat gebeuren om dat te gaan doorbreken. Nou, dat M wil Max gaan doen. M mijn beleving is, uh, Peter, dat de omroepbladen het heel moeilijk hebben... omdat het aantal leden uh, langzaam afneemt. Ja, dat zal ermee te maken hebben. Het kan ook zijn dat uh, uitgelegd Max een zeer gemotiveerde doelgroep heeft... Uh, mensen die ook daadwerkelijk betrokken zijn bij hun omroep. En ik denk dat dat ook meespeelt in het enthousiasme van de keus... die men maakt voor een bepaald programma -blad. Want Waarom wil Max dit precies? Ja, dat uh, is een duidelijk antwoord. Max wil eigenlijk al vanaf dag 1 een programmablad maken. Uh, dat is de wens die je hebt als je wil communiceren met je doelgroep. Dat hoort erbij ook in deze tijd. Net als je een website hebt, heb je ook behoefte aan een programmablad. Maar communiceren doet een omroep dat niet gewoon door de programma's? Ja, maar het is onderdeel daarvan, dat je ook gewoon dat in print doet. En ik denk dat dat ook uh, heel eigen tijd is dat dat erbij hoort. Max heeft gezegd: we gaan eerst uh, zorgen dat we. Vaste grond hebben in heel vast de voet hebben daar. En dan gaan we de volgende fase in. Ja, die fase is aangebroken. Dan ga je over praten en dan ga je kijken wat kan je daarvan doen. Er komt een plan, een businessplan en er komt een inhoudelijk plan. Als die twee dingen goed zijn, die zijn nieuw, die zijn origineel. Ja, dan doe je iets goeds. En dat is hetgeen waarvoor we nu staan. Ja, betekent dat dat het een blad wordt waarin heel veel te lezen valt? En ik bedoel niet alleen maar droge cijfertjes, maar vooral verhalen? Ja, verhalen, informatie, uh, wat ik net zeg, de combinatie van Omroepblad en General Interestblad, ja, dat is eigenlijk de formule. En die is ook heel erg geënt op uh, wat mensen van boven de 50 meemaken. ze verkeren, wat ze interessant vinden, precies rond pensioen vakanties, al die zaken waar mensen te maken hebben. En uh, kijk, als Barends uh, mama uh, die Malko overigens vanmorgen over feliciteerde, aangeeft van... Uh, wij doen dat allemaal, dan heeft hij op gedeeltelijk gelijk. Want wat je ziet is dat er juist op het gebied van entertainment uh, heel veel besproken wordt. En daar, daar wordt heel veel hetzelfde over geschreven. wat wij gaan doen is juist niet ons exclusief richten ja. op die entertainmentgroep. Het gaat verder, het gaat dieper en veel breder. En geen, uh, geen Rai Uno, uh, want uh, daar is de voormalige hippie-generatie niet in geïnteresseerd? Nou... Dat, dat selectief kijk, eh, als je al die onderzoeknaders bekijkt, dan zie je dat er eigenlijk heel weinig zenders meegenomen worden. Want als je wil, dan kan je wel 100, 200 zenders. Je, je moet altijd een keuze maken. Uh, dus het is uh, heel logisch dat je uh, een aantal zenders gewoon niet uh, meeneemt in je bladformule. Tot slot, Peter. Verker, uh, Radio 5, ja. stond ook bij Veronica niet in de gids. Dus ja, dat, zo gek is het allemaal niet. Uit concurrentieoverwegingen, ongetwijfeld. Nee hoor, nee, dat stond absoluut niet bij. Oké, okay. Peter, tot slot. De vraag uh, is nog uh, hoe dat blad gaat heten. Hoe het gaat heten. Nou, ik denk dat we de echte definitieve naam, waar een aantal ideeën over bestaat, euh, weten pas op het moment dat we toestemming krijgen. Want, heel formeel, het commissariaat voor de media moet daar ook nog uitspraak over doen. Hè? Als we daar geen akkoord op krijgen, dan is er ook geen blad. Akkoord op de naam bedoel je? Op akkoord over het feit dat er überhaupt een blad komt? Ja, kijk, het commissariaat moet beoordelen of de aanvraag die Max heeft ingediend, of die, of die juist is en op basis daarvan wordt inderdaad toestemming verleend. Als die toestemming uitblijft, dan hebben we ook geen blad. Goed, de titel dat zal nog even wachten worden. Wanneer weet je dat? Nou, op het moment dat we het blad uh, gaan lanceren daarvoor, dan uh, weten we natuurlijk wat die titel worden gaat. En het zal niemand verbazen dat het iets zoveel wel zal afwijken van Max Magazine, Max TV Magazine. Iets in die orde van grootte zal het ongetwijfeld gaan worden. Goed, Peter Contant, de hoofdredacteur van het nieuwe Max Magazine. Uh, veel succes, dankjewel. Dankjewel. De Brit Anton Vikkerman is tot vier jaar zelfstraf veroordeeld vanwege zijn site SurfTheChannel.com. Deze site linkt onder meer door naar illegale downloads van films en series. Volgens de Britse rechtbank heeft Vikkerman geld verdiend door mensen willens en wetens naar illegale producten te leiden. Dus de eerste keer dat een Britse rechtbank iemand voor het doorlinken naar illegale sites veroordeelt. Wie voorspelt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen het beste? Via de site van de Volkskrant kunnen u en ik voor Maurice de Hondje spelen. Naar aanleiding van het politieke nieuws en de debatten kunnen bezoekers van de site hun voorspellingen van de verkiezingsuitslag doen. en tijdens de race aanpassen. En er zijn nog prijzen mee te winnen ook. De Volkskrant hoopt dat er genoeg mensen meedoen. en eh, dat het om de wisdom of the crowd gaat op die manier. Met andere woorden, heel veel mensen weten heel veel dingen samen. Ze hopen dus dat met de resultaten uiteindelijk er een preciezere peiling kan komen. dan die van de gerenommeerde bureaus. Fans van Elvis kunnen morgen best naar Radio 5 afstemmen. Het is morgen 35 jaar geleden dat de King of Rock and Roll overleed. Tussen 7 uur ochtends en 7 uur avonds is er alleen nog maar muziek van Elvis te horen. De eigenaar van Sterf.nl... Sterf heeft de advocaat van de telefoongids BV op zijn dak gekregen. Alexander Klupping is de eigenaar van de Zuid-Alexander. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heb jij sterftelefoongidssterf.nl opgezet? <laughs> nou ja, kijk, ik vind het belachelijk dat anno 2012... waar een heel groot deel van de mensen uh, een telefoon heeft en, uh, en internet... dat we nog steeds ongevraagd telefoongidsen door de brievenbus gedrukt, zijn, gedrukt krijgen. Mm -hmm. uh, ik vind dat een achterhaald idee en ik zou... Ik vind dat de telefoongids een systeem moeten invoeren... waarin je die gids aanvraagt. Het is prima dat sommige mensen die gids nog gebruiken. Maar het is inmiddels zo'n minderheid. En ik vind het belachelijk dat er nog steeds 7 miljoen gidsen... ieder jaar in Nederland op de, op de deurmat geploft worden... of in het trappenhuis opgestapeld worden... Um, dus sterftelefoongidssterf.nl sterf, uh, was bedoeld. Ja, yeah, ik is denk bedoeld het is een heel handige mensen... domeinnaam. Want die link door naar de afmeldpagina van de telefoongids zelf. Ik denk het is lekker makkelijk te onthouden. zelf die URL, een beetje weggemoppeld. Ja. wel goed. Ja, en wat, wat verwijt uh, de telefoongids BV jou nou? Uh, ja, die hebben dus een advocaat op mijn dak gestuurd. Die zeggen um, dat het onrechtmatig is. En um, die vinden het niet leuk dat het zoveel retweet wordt. En dan kun je dus afvragen... Waarom wordt het zoveel retweet? Ik denk dat het komt omdat heel veel mensen het wel een beetje met me eens zijn. Maar wat is er precies onrechtmatig? Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook af. Ik, ik, ik weet het niet. En daarom ben ik ook niet van plan om die domeinnaam offline te halen. Ik vind het een beetje raar. En, en behalve dat, ik vind het gewoon heel belangrijk... dat er discussie komt over die, over die telefoongid. Want ik vind, het, ik vind het echt onzinnig dat die anno 2012... Nog steeds op papier thuis bezorgd wordt. Daar moet een einde aan komen, vind ik. Ja, want als je iets wil weten, dan zoek je het online maar op. Ja, en, en als je echt graag een gids wil, dan bestel je die. En dat is prima. Maar laat het niet de omgekeerde wereld zijn dat je hem ongevraagd krijgt. Dat is echt achterhaald. Hey, je hebt wel een grote partij boos gemaakt, Alexander. Ja, nou ja, god, ze sturen 7 miljoen gidsen ieder jaar. Ik, ik vind het ook wel goed dat, er, dat het uh, een beetje in de aandacht komt. Ja, ik weet niet of ze ook 7 miljoen advocaat hebben, maar uh, <laughs> ze kunnen het je wel even, wel, aardig wat zeeplekken gaan bezorgen. Uh, ja. Er zijn heel veel mensen die, die, me, die me allerlei berichtjes sturen over dat ze het er wel mee eens zijn. Dus uh, laat, ze, laat ze maar komen, hoor. ze kunnen wat mij betreft de boom in. Alexander ik dank je wel. U meer wilt weet over de correspondentie, die kunt u kijken op alexanderklupping.nl. Dat is de correspondentie te lezen tussen Alexander en de telefoongids BV. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Dat is Beatles naar Blokken, het mediaarchief. Het heeft twaalf jaar geduurd, maar een deel van de beleg, uh, gedupeerde beleggers in het internetbedrijf World Online hebben 110% van hun inleg teruggekregen. Ze hadden destijds 43 euro per aandeel betaald, maar die prijs die zakte al binnen vijf dagen onder de 30 euro. En een paar maanden later was zo'n aandeel bijna niets meer waard. Reden voor ons om nog eens te kijken hoe het er voor die beursgang uh, aan toe ging en hoe er bericht werd over World Online. Netwerk, het televisieprogramma, deed op 7 maart 2000... een week voor de beursgang besteden zijn aandacht aan. En toen werd er nog met een zekere bewondering naar Nina Brink gekeken. Niet nerveus, maar het is natuurlijk wel exciting ergens. Dus het is, uh, het is een hele ervaring. Want ik denk, dit is iets dat je één keer in je leven doet. Hopelijk. Wat ik heb begrepen is dat het uh, coach de beursintroductie uh, tot nu toe is... En, uh, en dan in ieder geval in de geschiedenis in de wereld... denk ik de grootste beursintroductie voor geleid door een vrouw. Dus ja, ik ervaar dat als heel bijzonder. Ik vind het echt een hele gewicht op mijn schouders. Ze is de meest besproken vrouw van de afgelopen weken, Nina Brink. Volgende week gaat haar bedrijf World Online naar de beurs... waardoor zij in één klap de op één na rijkste vrouw van Nederland wordt. Alleen koningin Beatrix schijnt meer op de bank te hebben. En toch blijft Nina zo gewoon. nu ga ik naar de Vorige week bepaalde World Online haar koers per aandeel op 43 euro. De afgelopen dagen is die koers bijna verdrievoudigd. Op dit moment is het bedrijf in theorie bijna 50 miljard euro waard. Evenveel als ABN AMRO en Heineken bij elkaar. Er is een soort goudkoorts. Er zit ergens goud in de grond en dat is dan het goud van het internet. En iedereen wil, wil zijn spade in die grond steken. Maar net als met de Gold Rush in Amerika, er zijn er maar een paar die echt goud zullen, zullen aantreffen, en een hele hoop zullen misscheppen. Dat was de hoofddirecteur Wieringa van het blad Next... die dus vooraf al beleggers waarschuwde voor te hoge verwachtingen. Achteraf bleek overigens dat Brink helemaal niet zo rijk was geworden... want ze had haar aandelen voor de beursgang voor zo'n 5 euro per stuk verkocht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag Bert van der Veer en Jan Heemskerk. Bert van der Veer, regisseur en programmamaker Jan Heemskerk. Ja, je bent ex-hoofddirecteur -ex van Playboy. Ja, dat ook, ja. Ook dat? Ja. ja. En, en nu? Eh, radiomaker hier echt op Radio 1, eh, directeur bij FHM, schrijver van een nieuw boekje, wat niet zou ik zeggen. Kijk, kijk, kijk, aspirant van alles. As oh, as oh, aspirant ook nog? Aspirant van alles, ja. Oh, die aspireert van alles. Kind hope, zegt het. het is Ach, je, kind ook nee. <laughs> Dat iemand kind tegen mij zegt. Ja, leuk dus. um, Max, omroep Max, komt met een telefoongeet um... Nou, dat is een goed idee, Frank. Ja. Dat omdat ja, Max met een nee. telefoongids komt, is ja. een goed idee. Ja, een programmagids bedoel ik. Ja. Nee, maar telefoongids is hartstikke een voor de tijden. Ik zat dat net te denken, dat is natuurlijk ook zo. Voor wie is zo'n telefoongids? Voor mensen die niet met computers om kunnen gaan. Welke mensen kunnen niet met computers omgaan? Oude mensen. Dus wat moet er komen? Een telefoongids met 14 punts uh, letters, gewoon grote letters. We hebben een gat in de markt ontdekt, Frank. Ja, maar met een steekwagentje erachter, want dat wordt een aardige pil dan. Ja, dat wordt een goede pil. Ja, goed. Maar het idee om dan met een programmagids te komen, wat, uh, wat vinden jullie daarvan? Ik ben het wel redelijk slim eigenlijk. Dat uh, doet Omroep Max sowieso goed. Die pakken, uh, laten we zeggen, constant formats uit de goede oude tijd. Ik denk Dokter Deen met de weer achtige echo's. En uh, zelfs hun Rimbergen met zijn met talkshow. En, en allemaal fantastische oude be beproefde... recycling. Ja, maar waarom niet? Die mensen, die, die, die, voor die mensen, inclusief... Ik hang een beetje onder in die groep, zeg maar, langs mijn uh, hand. Voelt het allemaal reusachtig vertrouwd. Die vinden het heerlijk. Ze zijn op zoek naar herkenbare formats, herkenbare dingen. En nu krijgen ze ook nog... Ik hey, denk wat ik wel gelijk heeft als hij zegt van, uh, uh, de, de, de, de, de, dit is een hele gemotiveerde doelgroep. Ik ben dus inderdaad bij een heer geweest een paar weken geleden. En daar zitten dus inderdaad ook ja. uh, kijkers, schuiven daar aan. Die voelen dat echt als hun club. Dat is zin, ja. dus, ja, ja. Het is echt ongelooflijk. Het is dus ja. Het is natuurlijk gewoon een goed idee. Max is een goed merk. Ja. Uh, de doelgroep is duidelijk omschreven. En jullie trokken die vergelijking met de programmabladen door iemand van die. Maar het is natuurlijk niet vergelijk met het programmablad. Het is vergelijk met zo'n blad als Plus. Zo'n dus ja. blad wat voor de wat 50-plussers. Maar snel ga je toch boven de 60 zitten. Uh, wat, wat op die doelgroep inspeelt. Met inderdaad over pensioenen, over vakanties waar je geen last hebt... met je invalide wagen, over de drempel te komen. Ja, dat zijn, dat zijn heldere plannen. Ik mag ook aannemen, het contant gewoon zegt... voor luisters, we, we gaan ook echt uh, doelgroep... Uh, ja. dat is natuurlijk toch al enorm behoefte aan, hè? alle kabelaars. Hoeveel ja, ja, heb je? Dan 240 ja. centers, geloof ik. Ja, maar dat is Momenteel. En, en voor iedere groep zou je zeggen... Ja. wie staat er om? Maar het grappige je... is, wat je Jan Slachter ook hoorde zeggen... is dat Rai Uno uh, er niet in komt uh, en dat uh, Radio 538 er niet in komt. Volgens mij moeten we maar eens heel goed kijken naar wie er... naar uh, 5-8 luisteren. En wie er naar Rai Uno kijkt, dat zou nog wel tot verrassingen kunnen 50, lijken. Achter is iedere dag gewoon hetzelfde, dus daar hoef je niet zo zoveel teksten... Nee, maar de vraag is of 50PLUS daar niet naar luistert. Dat waag ik te betwijfelen namelijk. Ja, maar ik denk dat we toch met Max nog wel ietsje ouder zitten dan 50PLUS, hoor. Ik, bedoel, ik, bedoel, ik, ja, ik je reken, je reken mezelf nog tot de dynamische van geest en met toch heus bijna 50PLUS. Ik denk dat we 60PLUS, wat er op de tribune zat uh, om te klappen... dat was toch aanzienlijk ouder allemaal. Ja, kijk, en als je de vergelijking met... je vraagt of je Rai Uno in zo'n gids moet verwerken... dat lijkt me voor ongeveer heel Nederland overbouwd. Nodig. Behalve voor de mensen die een pizzeria hebben, maar die weten wel hoe later de leuke show is. die houdt van... van kleine oude mannetjes, een heleboel blonde, lange, grote, grote borsten. Ja. <laughs> <laughs> dat vindt populair te zijn. Ja, die hebben ja. we op zondagmiddag ook wel te vinden. Ja, hoor, dat lukt wel. Ja, nou, van Playboy, die weet die kent wel weet Toch, wat er gebeurt daar. Ja. Hey. ja. Kleine mannetjes. Goed, um, we gaan het zo meteen hebben over uh, half acht live. En we gaan het hebben over betaald tv. Um, want er een aardige pleidooi stond in een NRC um, over uh, betaald tv. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo raar en gek is. Dat zometeen in ons mediaforum. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dortmega's. Radio 1, het nos journaal. Alle 421 schapen- en geitenhouderijen hebben hun dieren gevaccineerd tegen de q zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Bedrijven hadden eigenlijk tot 1 augustus de tijd voor de vaccinaties. Op dat moment had 82% zijn dieren ingeënt, andere 18% kreeg uitstel tot vandaag. De Surinaamse president Boutersen geeft het Kwaku-festival in Amsterdam-Zuidoost 50.000 euro, zegt de directeur van het kabinet van de president in de Surinaamse Ware tijd. Boutersen zou iets terug willen doen voor de Surinamers in Nederland die hem in moeilijke tijden hebben gesteund. Deze week werd bekend dat het Kwaku-festival in financiële problemen zit. Het festival zelf heeft de gift nog niet bevestigd. Japan heeft vijf Chinese activisten opgepakt... die met een boot naar een eiland waren gevaren dat van Japan is. De activisten willen duidelijk maken dat de eilandengroep bij China hoort... en niet bij Japan. Een boot is opgewacht door zes schepen van de Japanse marine. En zes Nederlandse zwemsters zijn in recordtijd het kanaal overgezwommen. Ze zwommen van Dover naar Frankrijk en weer terug in 18 uur en 22 minuten... Het was een half uur sneller dan het vorige record. Zwemsters hebben geld opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. zijn de hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De temperatuur loopt al behoorlijk op... met in het zuiden op steeds meer plaatsen, meer dan 25 graden. Bovendien is het vrijwel overal volop zonnig. Vanmiddag schuiven enkele wolkenvelden voorbij... maar de zon blijft de komende uren het weerbeeld bepalen.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 koelt af tot rond 14 graden. Morgen breekt een droge en vrij zonnige periode aan, die tot na het weekend duurt. Het is donderdag nog een graad op 24, maar de dagen daarna stijgt de temperatuur richting de tropische 30 graden. ANBB verkeersinformatie: op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat 2 kilometer bij knooppunt Velzen. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk 3 kilometer. Op de 8.58 bergt op zo'n bericht in Vlissingen... tussen Rilland en Afrit. ierseke zes kilometer na een ongeluk... is maar één rijstrook open. Dit is Radio 1. Lunch. Met in ons mediaforum Bert van der Veer... regisseur en programmamaker en Jan Heemskerk... voormalig hoofdredacteur van Playboy. Half acht live in het, in het gat van de wereld draait door. Wordt uitgezonden. 58.000 kijkers, Bert van der Veer, was het dieptepunt. Um, dat is wel erg weinig, ondanks de zomer, denk ik. Hè? Ja, je, kunt, je, je moet eigenlijk meer naar het markt dan kijken, altijd in de zomer. En dat is ook laag. <laughs> dat is zo'n 3% of zo. Dat betekent dat 3% van de mensen die om half acht kijken, naar Nederland 3 kijken. Wat was precies jouw betrokkenheid bij het programma? Nou ja, ik werd uh, op, op een dag gebeld door Bert Huisjes, de hoofddirecteur van, uh, van WNL. Van, uh, we kunnen zendtijd krijgen zes weken lang van half acht tot half negen. Ik was maar van plan om dat te nemen. Uh, kun je me een beetje helpen bij het opstarten van deze hele aangelegenheid? Dus ik heb me bemoeid met het decor. Ik heb me bemoeid met de liedering, met de titel van het programma. En ook wel een soort van het op papier uh, probeert te krijgen... dat tegemoet kwam aan alle wensen die er liggen. Want dat is nogal wat natuurlijk. Het is, aan de ene kant heb je met WNL te maken. Nou, dat heeft toch een telegraafachtige kleur. Maar aan de andere kant heb je met Nederland 3 te maken... waar dan de door een soort van uh, prachtig schip is. Nederland uh, 3 is jongeren, telegraaf is van je op niet per se dat je dan aan jongeren denkt. Het nee. mag dan ook weer niet op de door uh, lijken. En het moet ook nog eens een keer gemaakt kunnen worden... met de mensen die toevallig niet op vakantie zijn. En dat, dat moet dan ook weer lukken. Maar inhoudelijk was het eigenlijk... aan bij er start al een spagaat dus. Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat, was, dat was het absoluut. En was het een haastklus om dat allemaal rond te krijgen? Oh, het was ook een haastklus. Uh, ik geloof dat we vier of vijf weken hadden om het echt helemaal op poten te krijgen. En dat is uh, zeker als het gaat om dingen als uh, decors, is dat een uh, hele korte periode. Een van de kritiekpunten is uh, dat het er goedkoop uit zou zien. Nee, ik, vind, ik vind zelf niet dat het er goedkoop uitziet. Het, het is wel... Kijk, je moet... Zo'n programma van 50 minuten... ik geloof dat er iets van negen of misschien zelfs twaalf reportages in zitten. Ja, dat moet allemaal nogal opgewekt tempo hebben. Dat moet gemaakt worden door mensen die dat allemaal goed kunnen. En het is natuurlijk ook een beetje een, een leerproces. Maar dat leerproces speelt zich af op Nederland 3. En dat heb je eigenlijk liever niet. Ja, want niet goed gemaakt... Nee, dan breekt ongetwijfeld aan. Dat zal iedereen uh, die het gezien heeft uh, ook vinden. Jan heeft het niet eens gezien. Dus nee, dat, dat wou ik net vragen, Jan. Ook... Ik ja, heb je er überhaupt ja, iets van Ik gezien? heb ik een goede excuus, ik was op vakantie. Dus, ja, het is uh, een onmogelijke plek. We noemen het ook zelf het gat van Matthijs. En uh, de Bermuda-driehoek van de Nederlandse... Ja, van dat zou ik zeggen, ongezien, dat ongezien heel is het zien. natuurlijk ja. zo... Dat, dat, dat, dat, je, dat je in hele grote schoenen... met een bijvoorbeeld al, bij al uh, kritisch en onwillig publiek... nou, dan ben je ook nog VNL. Dus letterlijk, ongezien, ik, begin je al zo met een ja dat was, was onze eerste maandag was ook de eerste mooie dag van de zomer zo ongeveer dan krijg je de Olympische spelen recht tegenover je ja het zit aan alle kanten dan ook ja, ja, niet daar speelt nee. nog iets anders mee die eerste uitzending ik heb het ook gemist maar ik heb het wel teruggezien uh, met Geert Wilders uh, ook nog een buitengewoon slechte uitzending die had wat pittiger aangepakt kunnen worden vind je <laughs> ik vraag het aan jou. Nou, nee, het is ja, ook heel makkelijk om iets over collega's te vinden. Ja, kijk, ik vind is de het presentator het wel een hele leuke presentator. Maar het is geweldig en doet het ook naar vermogen goed. Maar kijk, in zo'n <laughs> eerste week word je, word je natuurlijk ook meteen zo ongelooflijk afgebrand. Uh, nu... Nou ja, dat is wel waar. Want ik, ik werd dus die, die eerste week ook gebeld. De tweede week weet ik veel. Maar ik was op vakantie, dus ik zei: je kan niet, had het anders graag gedaan. En nu kom je dus terug. Dus ik vertel dat van goed. Nou, ja, ik heb een soort open gehouden dat we misschien in de laatste ja. maanden nog eens op kunnen. Dat mensen echt gaan zeggen: nou, dat moet je niet doen. Ik hoezo? Is het zo erg dan? Dus dat het echt al zo is dat het wordt afgeraden om erop te treden. Nee, dat je zou afstralen. Dat je aan dit, dit debat komt. Zo, zo erg is het nou, dan. Nee, ook toch, inderdaad. Zo kan het, het toch niet zijn? Nee. nee, en bovendien, je moet ook. Eh, het is ook een, een optelsommetje. Om half acht kijken... dan. weet ik van wat rond de honderdduizend kijkers. Dan wordt het nog een keer herhaald. Dan wordt het nog een keer herhaald. Ik was vorige week zelf op vakantie en ik had BVN. BVN op mijn eh, televisietoestel. En dan kon ik ook twee keer per dag half acht luisteren. Dus misschien dat dit buitenland wel meer mensen naar het programma kijken dan in het Beste van Nederland en Vlaanderen is dat. Ja, hè? is, dat. De is ja. dat die dat doet. En even. Naar nee, nee, de oorzaken nog, um, want heeft het dan te maken met, met uh, de spagaat waar we het net over hadden, Nederland 1, 2, Telegraaf, uh, heeft het te maken met een redactie die niet goed is, onderschatting wellicht ook? Nou, het is, misschien is, is, is het een maatje te groot om zo'n programma te maken. Maar alleen tegelijkertijd denk ik ook, als we nu met wat, wat serieuze en, en creatieve mensen. Ik bedoel, Jan is van harte uitgenodigd. Rond de tafel gaan zitten en zeggen: Hoe zullen we dat volgende zomer nou eens een keer oplossen? Want het is een vast zomerprobleem, dit. Hè? Dat gaat echt iedere keer de mist in. Ja, misschien dat je dan eindelijk eens een keer tot iets kan komen. dat op de plek van de wereld door nog redelijk floreert in de zomer. Maar ik waag het eigenlijk te betwijfelen. Ik, hoor, ik, ik wel, hoorde net iemand zeggen lijkt, dat, dat SpongeBob meer eh, kijkers had. Dus misschien dat je SpongeBob ja, vanuit kan zien. Ja, ja, ja. Maar ja, daar ga ik dus weer niet over, gelukkig. Maar ja, ik, ik weet niet of er iets te bedenken valt. dat in die zomer, in die drie maanden van de zomer. Uh, het, het niveau van de wereld daardoor. Uh, nee, gaat maar houden. vooraf bekeken. Uh, het waren al interviews met Merel strik, lezen, lezen. En daar stond ook al telkens in van. ja, ik hoop nou maar dat ze me niet gaan beoordelen naar de normen. van... En dat je weet wat er eigenlijk gebeurt. En, dat doe je toch? Dat, dat, dat lijkt me ook. Uh, hoe, hoe, hoe leuk het ook moet zijn om zoiets dagelijks ja. te maken. Nou, uitgerekend daar. Ja. Het lijkt me ook verschrikkelijk. Want hoe moet je dat. Je natuurlijk gewoon gelijk. Het is ook leuk om te doen gewoon. En ja, het ja, feit dat het dan mislukt. Maar ja. niet leuk om op je plaat te gaan. Dat is voor ieder nee, programma maker Dat, dat dan maken dan wij aan. allemaal mee in onze carrière. Ja, zeker. Ja, ja. <laughs> absoluut. En dat is helemaal niet fijn. Gewoon um, een op zwart het beeld. Hup. Ja, gezegd: gewoon een zender minder in de ja. zomer. Gewoon even één zender die gewoon even. Niet als je met op vakantie zit, er gewoon Matthijs is op vakantie. Van ja. een half uur. Een Gewoon een gordijntje uitzenden. uit, ja. Met zijn ventilator erop. Ja. Goed. Ja. Um, <laughs> we gaan het <laughs> hebben over een opiniestuk in NSC Handelsblad. Van Rijn de Rustema, die is van de UVA, uh, Universiteit van Amsterdam. Warm pleitbezorger van Betaal TV, Bert van de Veer. Um, dat zegt hij naar aanleiding van uh, Rupert Murdoch, die natuurlijk de Nederlandse markt instapt, de Eredivisie Live overneemt. Ja. Um, ben je op zich blij met die stap? Die uh, Murdoch-stap uh, bedoel je? Nee, jullie hebben er in dit programma ook uh, vorige week... toen het bekend werd, uh, geloof ik, al over gesproken. Toen het elders vandaan kwam. Maar ik vind, uh, als je de handen schudt van iemand die vuile handen heeft... krijg je vuile handen. Vuile handen, in de zin van? Nou ja, als, als er nou iemand in het medialandschap vuile handen heeft... is het wel, uh, is het wel Murdoch. Ja, maar op welk gebied? Nou, kijk even naar wat hij met, met, met de, de dagbladen in... Maar goed, dat geldt ook wel voor de wijze waarop hij zich in markten in weet te vechten. Je, je bedoelt het afluisterschandaal, hè? het ja, feit is... Het is Engels... nou niet een man, dat, dat, dat, dat was een stukje in NSC een beetje, die, die het woord kwaliteit weet te spellen. Dat, dat, dat is nou niet echt het eerste waar je mee bezig is. Als je wat? een wedstrijd met drie camera's in beeld kan brengen, waarom zou je het dan met vijf doen? Dat, dat wordt geen regisseur blijven, van, bedoel je? En ook nee. geen kijker waarschijnlijk? Nee. Goed, Rijn de Rusten, maar die, die bedoelt eigenlijk te zeggen, uh, Jan Heems. dat op het moment dat je betaalt tv, hebt, ben je van heel veel ellende af. Namelijk bijvoorbeeld van reclames. Het is gewoon helder, je betaalt één keer aan de voorkant en er hoeft niet meer geld verdiend te worden met, uh, met reclames. Ja, ja, ja, ja goed, ik, als je naar zoiets als HBO kijkt en, en we kijken weer film 1. Dat soort, dat soort projecten die ik gewoon via de kabelaar. Top Amerikaanse zender. Uh, in allerlei, bij HBO in allerlei, uh, in allerlei pakketten heb zitten en ook lust te gaan betalen. Ik vind het ook wel prettig. Ik zit er ook niet zo mee. Uh, bovendien, even van de andere kant beredeneerd. Ik blijf ieder initiatief om de voetbal uit het publieke domein te halen. Uh, vanuit het toejuichen. Wat? Zo'n onzin. Dat, dat schatten met geld. He, in een tijd waarin we hier als publieke omroep zo onder druk staan. En die sport gebracht worden. In, in, in, werkelijk buiten elke proportie. Ik bedoel, waarom het hele talpadrama van een paar jaar geleden. Wat een gelul. Ik was zo blij dat zij nou ja, en ja, Nu, nu Meurdoek het in de hand heeft. Zal, zal het over de enige jaren ook het geval zijn. Jan, dat zal niet meer op het Open Kanaal te zien zijn. Nee, dat moet als tegelijkertijd is. En Ik vind dat deze uh, wetenschappelijke uh, meneer dat een beetje over het hoofd ziet... is dat op het moment dat je... kijk, als je betaalt voor betaaltelevisie... dan betaal je niet afhankelijk van je inkomen. Iedereen moet gewoon datzelfde bedrag betalen. Dus erg... En prettig is het nou ook weer niet als je... je eh, Emile aard... al, heeft wel 37 zetels, zesels, dat is heel wel genoeg, hoor. Ja, ja, goed. Maar als je van de een loontje moet leven... en uh, ook nog eens een keer een betaalzender uh, om je voetbal erbij te krijgen... Dat, maar ja, dat, hoe ja. zit ja. Het, hoe het sp puntje, e dit, hoor? Ja, ja, het is een SP-puntje. Een sp Een puntje maar <tie> als je naar England kijkt... Waar gaan we heen met elkaar? Het is toch niet doller worden, men. Maar als de WNL helpen, dan plotseling een geheime SP-stemmer blijkt te zijn. zo zit het weer in elkaar. Zo zit de wereld in elkaar. Niemand heeft meer een echte kleur. Ongelooflijk en jullie nee, maar ik, wil, ik daarvoor dat je op zegt: ik ben dol op huilfilms. Uh, ja. En ik wil elke, elke week wil ik een huilfilm zien. Uh, ja, nou, ja, prim, ja maar maar goed, Baby uh, TV, goede ja. titel. Ja. En, en, en, en dan met een plotseling zit het achter een stel je voor dat ik ze opstaan en zeggen de schande. Ik, die die, die, die de huilfilms moeten achter de decoder vandaan. Dan word ik uitgelog. Maar waarom is het zo'n. Is het voetbal dan zo verschrikkelijk belangrijk? Nee. Nee toch. Nee, nee, lekker belangrijk, ben, toch? Nee, maar je bent vanuit een beetje... Ga je lekker Arnhem naar de, naar, de, naar de plaatselijke hoofdklasse kijken? Is dat prima? Nee, maar goed, dan ben jij blij met me ook. De meneer van de wetenschap, zoals jij net zei, die had althans een ander puntje. Zei, een gevaar van betaald tv is wel dat zo'n zender ook daarmee... omdat je nou eenmaal bereid bent om ervoor te betalen en jouw gegevens kent... Uh, privé-informatie over ons kan verzamelen om, om je uh, reclame op een andere manier op maat Leven. ga dan ook maar niet meer googlen. Blijf dan ook maar weg bij internet. Ik bedoel, ga niet op Facebook, ga niet twitteren. Ik bedoel, dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven, beste meneer van de wetenschap. Dus? Ja, dus het is niet anders. Het is niet anders. Jan. Nee, niet ja, anders. nee, ik heb niet zo toe, ja, toe te voegen. Natuurlijk. Ja, ja, dan, moet, tjoh, je dan moet je dat? Dan gaan je weg de we weg. Jullie gaan elkaar uiten. straks al omhelzen als ze doorgaat. Het gaat helemaal niet goed. Dit. Sorry, we moeten conflict. Ik heb hem al voor SP eruit gemaakt. Oh, dat je van je schuld af. Ik wil ik wel Het gaat wel, wel verder. Ik eens nog even. Ik ga een tomaten eten, zeggen. weg. Privéfoto's van Hans Breukhover die zijn gestolen. Nou uh, ja. oh. uh, privéfoto's waarin hij in een compromitterende houding zou staan. Hij liet uh, zijn advocaat een brief sturen naar diverse media. Uh, de vraag is natuurlijk vooral, uh, als het nu allemaal steeds duidelijk gaat worden... wat er op die foto staat. Daar worden we nu wel steeds nieuwsgierig naar, toch? Ik vind het echt dat je al een heeps hoor. Sorry. Ja, dat is een Ja, als het ja. gaat om comprimerende... Wat zeg je? Om comprimerende ja. houding. Nou ja. <laughs> ja, ik weet niet. Ik, ik bedoel, je kunt me veel, wijf, veel, veel in de schoenen schuiven. Maar niet dat ik heel erg geïnteresseerd ben in blote mannen, Bert. Nee, dat, ja, maar, dat, maar ik, dat weten we ook neem niet. Neem aan dat het hier het zal, het zal ongetwijfeld iets zijn... waar, waar Hans uh, ja, niet helemaal gekleed is. Ja. Mogelijk in het gezelschap van derde. Nee, en, nee, die wel handelingen van seksuele aardplegenden, weet ik veel. Het, ik vind het niet zo heel erg belangrijk. Nee, nee, wat ik begreep is dat Connie Breukhoven ooit een privédetectief in zijn spoor heeft gezet. En dat hij misschien wel met de broek naar beneden is betrapt. En ik kan me voorstellen dat je dat soort foto's liever niet terug ziet in de Bladen. Maar het meest essentiële deel van dit verhaal is natuurlijk dat het gestolen foto's zijn. En dat moet je niet doen. Je moet geen, je moet geen foto's stelen. En als je ze gestolen hebt, moet je ze vervolgens ook niet nou, publiceren. dat, dat was trouwens voor het nieuws nog even een interessant ding. Dus er is daadwerkelijk iemand die linkt. Naar gestolen waar veroordeeld. Dat is een boeiend stukje jurisprudentie. Ja, in Engeland, hè? Ja, even nou ja, nu ja. dat zo zegt. Ja. Ja. Inderdaad, eh, daar werd toch door, door een heleboel sites en, en, en, en, en partijen hier in Nederland moord in brand geschreeuwd van hé, hey, wij doen niks, wij linken alleen maar. Wij hebben bij Playboy ook een soort lijlijk gehad. Maar ging dat een dat video over? Altijd en uh, voor de rest. Ja, gestolen ja. foto's die worden verspreid, waar daar wordt gelinkt. Ik vond het wel een redelijk boeiend verhaal. En dat oh. hierbij ook, ja. ja, het is toch gewoon heel lang ook. Zo is het, het is ja, het is, toch, he? het is het ook. Maar goed, ja. dat is dat, dat daar, is het, daar verschillen. zeer veel ja. mensen met ja. ons over van mening? Nee, maar het is ook een heel ingewikkeld dossier. Maar want ja. dit, dit gaat over, over een site, voor we, ik heb begrepen, meegekregen. Althans, die uh, linkt naar, naar uh, content die niet per se legaal is. Dat wil niet zeggen ja. dat het per definitie illegaal is, maar er zit ook illegaal spul tussen. Ja, dus. Maar goed, dat de is altijd in de internetwereld... Eh, als je Alexander in weer terug zou bellen... zou je dat te horen krijgen. Dan mag je even linken bij het leven. Dan mag je overal naartoe linken. En, ja. en uh, dat, dat, dat is jouw schuld niet. Want ja. die content staat daar. En het enige wat jij doet is het nieuws verspreiden... dat die content daar is. En dat, heeft, ja. dat ontstaat jouw vervolgens. Ik zit heel de die diep denken. Maar tegelijkertijd is in Nederland... Uh, heeft de Pirate Bay bijvoorbeeld... de stichting Brein vol in zijn nek nog uh, ja, steeds. Ook in de, in en dat is ook goed. een vorm van linken. Dat is weliswaar linken naar een, een, een, een torrent. Een ja, klein programma dat je wel eens over gelezen wat de internetcommunity vindt manier nee, van Brian, die dat doet die dat, die dat uh, de leiding geeft aan dat project die uh, wordt overal voor rotte vis uitgemaakt ik denk dat, uh, niet dat hij een heel fijn leven nee, mee heeft nee nee, nee. Nou goed, maar in Amsterdam over ja ik ben benieuwd of de ja, foto's nog boven tafel nou, als, als, als ik de, de collega's in de, de gossipbladen een beetje ken, uh, dan willen ze dat niet. Uh, nee, met, dat denk met je? Met Noe, je Noe, de het denk heel wel. vaak over dit soort dingen maar ja, dan komt het toch wel weer ergens op een website natuurlijk. Ja, maar zijn, ik denk dat de, de, de, de tijdschriften die ja, daarover gaan... het algemeen te beschaafd om dat soort uh, Maar laten, laten we het overduidelijk zijn. Die foto's zijn nog steeds niet opgedoken. Het enige wat er is, is dat er een brief is gegaan naar, uh, namens Hans Breukhoven via zijn advocaten naar de bladen, dat ze het niet mogen publiceren. En die foto's zijn er nog steeds niet. De vraag is ook waarom hij zo zeker weet dat ze gejat zijn. Ja, maar hebben ze het, ook meer recht zijn, dat het ja, Kan ook de werkster zijn of iemand anders die ze werkt? Ja, maar het kan alweer in die brandkast gezeten hebben waar, geloof ik, ook andere dingen door zijn. aangenomen dochter oh, zijn er. Het is allemaal zo'n soap ook. Het is zo'n poort. Het is ook wel mijn favoriete onderwerp van deze aflevering. Nou, ja, dat vind is wel leuk. Hè. <laughs> ik ben hier serieus een beetje over... om een beetje over te praten. Dan gaat het over ja. over. Gaat het over Constance aan nog hebben, die dochter? Is daar niks mee? Ja. Nou, dat is allemaal, Jan, jij zei het, geen blad zal ze aanbieden. Party heeft uh, gezegd dat ze nog niet weten wat ze gaan doen op het moment dat ze aangeboden zijn. Ja, nou, Party is dan ook het uh, stoute, stoute broertje hier. Uh, ja, maar het komt... zijn natuurlijk ook gewoon nieuwsgierig. Die denken, als wij nou zeggen dat we nog niet weten of ze aan gaan nemen... komen ze wel onze kant uit. Dan weten we tenminste wat het is. Dat willen we allemaal weten wat het is. Het hele Boulevard gaat hier tegenover. Ik denk de van dat een heleboel mensen het al lang weten. In die wereld, daar weet men zoveel meer dan men vertelt. Gelukkig maar, trouwens, voor ons allemaal. Maar uh, <lacht> het, het, het, het, het, het, ik denk dat, dat iedereen wel weet wat het is. Dat ik jongens, vraag me nu wel af wat jij opeens te verbergen hebt, Jan. want dus uh, je, je ons was te verbergen, allemaal berg. heeft. Jeetje, Mina, wat zou je nou te verbergen moeten? Ja. Foto's op je computer, Nou, Foto's op je computer. Van mezelf, nou, denk ik het Je hebt alle legale content erop staan. Jan heeft kerk. ik ga je bedanken. Dank Jan Heeskerk, voormalig hoofddirecteur van Playboy en Bert van de vier regisseur en programma maker. Dank jullie wel. Ja,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 day. It's wonderful day to, to be Ale allé.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 Ja, het Nederlandse duo Miss Molly en Me met Saint-Tropez. De diepgang van de tekst deed mij denken aan de uh, groep Sportivo van vroeg, ja, vroeger. Uh, Tokio, I'm on my way. Nou ja, dat niveau ongeveer. Goed, we gaan de nationale nieuwsquiz van lunch spelen. Vandaag met Amanda Lievering uit Voorschoten. Amanda, goedemiddag. Goedemiddag. De score tot nu toe staat op 64 punten. Ja. Als je lukt om eroverheen te, te gaan en de hoogste te blijven deze week, dan win je 300 euro. Uh, gaan we het proberen. Ja, ik ga een aantal vragen stellen over het nieuws van deze, uh, deze dag, deze periode. En uh, nou ja, heel veel succes. Dankjewel. We gaan beginnen. Know, De Nationale Nieuwsquiz. Jammer dat Rutte er niet is. Ja, vind ik wel. Ik had hem graag willen zien. Ik zou het zelf nooit doen. Ik vind het eigenlijk een beetje schoffering van je kiezer. Ik vind dat je er gewoon voor moet gaan vanaf het begin. Nee, ja, het is wat hè. Als premier, dan ben je hier niet. Ja, dat vind ik best wel een kwalijke zaak. Het eerlijke verhaal vertel je niet door weg te blijven bij dit soort debatten. En misschien wel af en toe in een studio wat uit te gaan leggen. Uh, je hoort ook gewoon hier te zijn en het contact met de mensen te hebben. Tja, waar was Rutte op het eerste lijsttrekkersdebat? Het Utrecht Studentenkoor had de eer om dit debat te mogen organiseren. Niet alleen Rutte ontbrak, maar ook Roemer en Wilders waren de grote afwezigen. De eerste vragen. Er werden na het debat twee winnaars aangewezen. Alexander Pechtold en welke andere lijsttrekker? Uh, Diederik Samson. Dat klopt. Publiek koos als winnaar. Ja, Het CDA had uh, tijdens een debat een verrassing in petto. Sibrand van Haarsman-Buma kondigde namelijk aan dat de partij af wil van welke maatregel. Uh, dat is uh, uh, de uh, niet-sociale leenstelsel, sorry. Uh, uh, de boete voor uh, studenten die lang studeren. Ja, de lang studerenboete. Ja. Ja, <laughs> Het kwam er ja. moeilijk uit, sorry. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Het kwam eruit. De lang daar gaan we straks trouwens na half twee... ook in stand.nl over hebben. De langstudeerboete. De jonge organisaties laten na de omzwaai van het CDA... in een gezamenlijke verklaring weten dat ze niets meer van snappen... De studenten willen weten waar ze aan toe zijn. Wel of geen langstudeerboete. En wel of geen sociaal leenstelsel. ze willen dat de Kamer terugkomt van recess. De derde vraag. Ik lees je een kop voor uit de krant. En de vraag is waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden. Het citaat is... Wapen tegen generatiekloof. Gaat het over Patrick Kluivert, die zit vanavond in Brussel... voor het eerst op de bank als assistent-bondscoach? Gaat het over uh, de omroep Max, die vanaf 1 januari met een eigen omroepgids komen? Of gaat het over president Obama, die blijkt een eigen bierbrouwerij... in het Witte Huis te hebben? Wapen tegen generatiekloof. Het uh, eerste antwoord. Patrick Kluivert. Ja? Ja. <laughs> Dat is goed. Ja. De 61-jarige Louis van Gaal en... Uh, uh, uh, het jongste selectielid, uh, Jetro Willems. Er zit 42 jaar leeftijdsverschil ja. tussen. En Kluivert kan dat verschil een beetje dichten. Drie vragen, drie punten. Uh, de vierde vraag is, wie heeft Louis van Gaal aangewezen als nieuwe aanvoerder? Wesley Snijder. Ja, zeker. Opvolger van Mark van Bommel. Ja. Klopt. Nou, dat gaat lekker. Uh, ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Je zit je Ja, dat je zonder je omgeving gewoon nergens bent... en dat er heel veel mensen... Uh, ja, mij hebben we gesteund in de, de laatste tijd, ja. Epke Zonderland. Sorry, zonder twijfelen? Ja, absoluut. Ja, hij hield het niet droog hè, toen hij werd geriddeld. Nee. Hij zei dat hij alle risico's die hij heeft genomen... nooit in zijn eentje zou hebben aangedurfd. De zesde vraag. Uh, omdat de sporters het uh, allemaal niet in eentje hebben gedaan... worden ook de coaches in het zonnetje gezet. Welke coach werd door NOC NSF verkozen tot beste Nederlandse coach... tijdens de Spelen in Londen? Zo de zwemcoach Jacco Verharen? Nou, dat uh, ben je weer echt een sportvolger. Dat is goed, ja, hè? echt waar. Ja. ja? Ja, fanatiek. Maar je hebt ook echt gewoon uh, vijf weken aan de buis gekluisterd gezeten? Bijna wel. Hartstikke goed. Ja. Nou, vijf vragen, vijf punten. Je kunt er nog vier bij verdienen maximaal. Uh, sorry, uh, zes vragen, zes punten. Uh, uh, um, je kunt er nog vijf bij verdienen. Vier bij verdienen? Nou, ik ben nu helemaal oud. Dus ik breng mezelf <laughs> van hoor. Uh, door uh, uh, hints krijg je over een persoon en het nieuws. De vraag is wie is het? Als je denkt te weten, dan moet je stop zeggen. Dan komt hij. Vier. Ik ben niet bepaald honkvast. Drie. Mijn moeder heeft veel voor mijn vrijheid over. Sinds juli leef ik in een ambassade. Stop. jullie Julian Assange. Ja, dat is, helemaal goed. dat is helemaal goed. Ja, dat is de, de man die uh, natuurlijk heel erg beroemd werd... Uh, door uh, zijn uh, verzet en de bijzondere documenten die hij online gezet heeft. Um, dat is goed. Ik ben niet bepaald honkvast... Uh, um, zijn ouders uh, ze hadden een reizend theatergezelschap waarmee hij op uh, 37 scholen zat. En wow. zes universiteiten in Australië. WikiLeaks heeft hem beroemd gemaakt. Dat betekent dat, jou, uh, dat jouw nieuwsfactor uh, is vastgesteld op acht. Okay. Dat is prettig hoog. Uh, en dat we zo meteen verder gaan.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 Langzame studenten moeten de portemonnee trekken als een studie uitloopt. Dat is een maatregel die in de Tweede Kamer er bij studenten nogal omstreden is. En inmiddels ook bij regeringspartij CDA. De partij maakte gisteren bekend dat ze af wil van die langstudeerboete. Is dat een campagne stunt om studenten te paaien... of is dat voortschrijdend inzicht? De stelling waarop je kunt reageren is... de langstudeerboete moet alsnog worden afgeschaft. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101... of u kunt stemmen op de website www.stam.nl... www.stam.nl of twitteren, hashtag Stampert. Om Op half twee te gast in Stam.nl, Anne Wil Lucas... Tweede Kamerlid voor de VVD. De stelling is dus... De de langstudeerboete moet alsnog worden afgeschaft. Als je acht punten hebt, ja. dan heb je de 64. <laughs> dus het zou heel fijn zijn als je de negen uh, goede uit zou halen. Ik uit de 90 seconden tijd. Ik ga ze zo, zo snel mogelijk uh, op je afvuren. En als je het niet weet, dan uh, moet je pas zeggen. Oké. Okay. Yes, komt-ie. De Nationale Nieuwsbrief. Vanaf december mogen sigaretten in welk land alleen nog in neutrale pakjes verkocht worden? Australië. Is goed. De VVD en welke andere partij willen tientallen miljoenen investeren in de sport? PvdA. Is goed. Landbouworganisatie Nederland vindt dat Nederland reserves voor wat voor product moet opbouwen? Graan. Is goed. De opening van de nieuwe luchthaven en welke Europese stad wordt opnieuw uitgesteld? Berlijn. Is goed. Vertrekkend directeur van de BBC wordt de nieuwe baas van welke krant? Pas. New York Times. Wat voor dier is gisteren uit de Rotterdamse haven gejaagd? Een bultrug. Is goed. Welke universiteit is voor de tiende keer op rij de beste Nederlandse universiteit in de Shanghai-ranking? Utrecht. Heel goed. Een van de grootste kranten van welk land heeft de premier opgeroepen af te treden? Pas. Noorwegen. In Cuba werd gisteren de 86 e verjaardag van wie gevierd? Pas. Filo Castro. In welke plaats is een auto beschoten op de afrit van de A20? Rotterdam. Schiedam. Gisteren zijn in het NCV-programma altijd wat beelden uitgezonden van een interview uit 1969 met welke Nederlandse kapitein? Westerling. Is goed. Welke gemeente begint vandaag met gedeeltelijk slopen van het gemeentehuis? Uh, Wees. Waaleren. Welke Belg doet vanavond niet mee aan de oefeninterland tegen het Nederlands elftal wegens een kuitblessure? Pas. Compagnie. Tegen het leiden van welke extreemrechtse partij is een werkstraf geëist wegens het aanzetten tot discriminatie? Pas. Nederlandse Volksunie, bij een inval in een kassencomplex in welke gemeente is een grote hennenplantage ontdekt? Blijswijk. Is goed, de politie voert een nieuwe aanpak in als het gaat om wat voor opgevoerde voertuigen? Brommers. Is goed, welk land wil nu wel hulp uit het buitenland ten behoefte van de slachtoffers van de dubbele aardbeving? Syrië. Iran, het hoogrechtse in Australië heeft de uitlevering verboden van een nazi van welk land? Duitsland. Hongarije, bij een paprika-teler in het Westland is wat voor schadelijke kever ontdekt? Meikever. Nee. Ah. Ja, ja, ja. nee, dat spannend. was de snuitkever. Ja. De snuitkever. Ja, um, heb je enig idee of je het gehaald hebt? Geen idee. Acht had ik gezegd, maar had je er moeten hebben. Ja. Uh, en je had er 9. Wow. Dus je totale score komt uit op 72. Dat betekent dat jij in ieder geval nu de beste bent. Mm -hmm. En we zullen afwachten of jij het aan het tijd van de week uh, nog bent. Als het is, dan spreek ik jou telefonisch weer. Oké. Okay. 300 euro gewonnen. Je krijgt in ieder geval twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid experience en de exclusieve lunchradio. Altijd leuk. Zo is dat. Dank dat je hier was. Als u zelf een keer mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden via onze site... Dankjoh. Graag gedaan. Straks zijn we terug met het tweede deel van Lunch na het uitgebreide internationaal. Ik geloof, ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Vanavond om zeven uur dat ik een. Het...